Uur. Van Woldhuis met het NOS Journaal. Van een jihadist mag worden afgepakt, ook als hij maar één nationaliteit heeft en dus stateloos wordt. Internationale regels schrijven voor dat iemand niet stateloos mag worden gemaakt. Maar de VVD wil met andere landen bekijken of het mogelijk is die regels te veranderen. Ook CDA en SGP willen erover overleg voeren. Minister Opstelten wil jihadisten die op trainingskamp zijn hun paspoort afpakken zonder tussenkomst van de rechter. De PVV vindt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. De man die vandaag werd veroordeeld voor de verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Michelle Moy is spoorloos. De politie ging naar het huis van INA in Alkmaar, maar daar was hij niet. Ook in de woning van zijn ouders was hij niet te vinden. De 31-jarige A werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De rechter zei dat hij meteen in de cel moest worden gezet. In Os hebben tientallen medewerkers van een failliete thuiszorgorganisatie... een vergaderruimte van het stadhuis bezet. Ze willen pas weg als ze de garantie krijgen dat ze weer aan de slag kunnen. Hun bedrijf, Patijn Vivent, ging begin januari failliet... was in de problemen gekomen doordat de salarissen van de medewerkers... hoger waren dan de vergoedingen die de gemeente betalen. De bezetters in het stadhuis in Os hopen... dat staatssecretaris Van Rijn met hen wil komen praten. Ajax gaat door in de Europa League. In Warschau wonnen de Amsterdammers met 0-3 van Legia Warschau. PSV is uitgeschakeld. De ploeg uit Eindhoven ging hard onderuit tegen Zenit Sint-Petersburg. Dat werd 3-0. Het weer dan. Meer regen, vooral vanavond. In de loop van de nacht wordt het weer droog en dan wordt het zo'n 2 graden. Morgen is het droog, vrij zonnig en er staat een matige westenwind. Het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het.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 Zoals u dat al eeuwig doet, want je heuvel mooi mooier dan de veen is bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hartje u Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis, tussen lapjes markt en bloem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 Waar ik borrel en bruis, de voorspraat mijn dorp. Hier ben ik thuis, wat je heuvelig mooi, dat de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je had je verkoopt. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis, de voorspraat mijn dorp. De maan verliest, de voorstraat voor de nacht ontwaakt. Ik zit zomaar een beetje te dagdromen, want ik krijg uh, op een gegeven moment ook een bericht uh, van wat ik uh, voor negen uur heb uh, gedraaid. Uh, Rebecca Sier samen met, uh, met uh, Anne van Schothorst, de harpp uh, harp, uh, uit, uh, uit uh, het Westland, uit Den Haag, daaruit uh, die omgeving komt, uh, komt zij. Ik zit een beetje zo te dagdromen en ik denk, nou, als ik de stem van Jan van Piekeren. Uh, Koppel met de harp van Anne van Schotthorst. Ik denk dat je zomaar ja, iets heel moois zou kunnen, kunnen krijgen. Ik, ik, ik zit dat, uh, dat uh, zou ineens uh, te plekken te bedenken. Maar goed, dan moeten we ook nog uh, Johan uh, Fransen... nog zo gek zien te krijgen. En Lars Hurks en Hans Boos, Boosman. Ja, uh, misschien dat het, uh, dat het uh, wat, uh, wat hout gaat snijden. Ik, ik weet het niet. Maar goed, uh, het is zomaar even een, uh, een hersenspinsel... op een donderdagavond, uh, de 26e, hier uh, bij Alternative FM. Ik ga Toon weer vragen of hij uh, klaar is uh, voor het volgende setje van twee nummers. Uh, Toon, welke twee nummers ga, ga je spelen? Nou, niet in, in slaap vallen allemaal, maar het, uh, mijn vrouw is mijn allergrootste uh, fan. En je ja. kan af en toe heel slecht slapen. En daar heb ik ooit een keer een slaapliedje voor geschreven. Dus niet in slaap vallen, blijf wakker. Doe net zoals ons, neem nog een bakje zwarte koffie. Uh, slaap wel mijn lief heet dit stuk. Ja, oh... Ik streel je doel jaren lief en ik houd over jou de wacht. Als wind en regen op daken slaat en storm jouw wekken doet. Weet dat dit huisje veilig is, houd vol, schep niet. Want ik maak voor jou een licht. Ik kom steken vuur door je toe Ik kus je jouw gezicht. Sla wel, mijn lief en door je ogen toe. Sla wel de hele nacht. Sla wel, mijn lieven, doe je ogen toe. Sla wel de hele nacht. Hij is wel heel erg romantisch, toch? Uh, Wat zeg je? Hij is heel romantisch. Het is een echt voor mijn liefgeschreven. Mijn grootste fan. Mijn ja. beste vriendin. Ik geloof dat ze ook wel zit te luisteren, denk ik. Ik weet niet of wij het in, in Amersfoort kunnen ontvangen, maar... Denk ik. Uh, via de livestream? Altijd. Oh, dat, dat, dat heb ik mevrouw niet verteld. Nee, nou goed. Dus, uh, misschien uh, dat het uh, nog lukt. Altefan.nl Dus, sowieso. Het tweede lied is over mijn allereerste uh, oudste dochter, Anne-Marie. Stond ik huilend aan jouw graf, kwende mijn hoofd met zien van een ander. Ik was voor mijzelf misschien wel af. Dan zie ik weer dat witte duifje jouw naam zo kil in steen gehakt. Ik moet verzoeken voor jouw gezichtje. De herinnering is al verzwakt. Anne-Marie, Anne-Marie. Het is niet eerlijk dat ik jou op deze wereld niet meer zie. Dat ik nooit voor Zeg zijn, zegt nooit jouw eerste stap. Jouw rapport zo knap, je rijbewijs, je huwelijksreis. Voor jou zal dit nooit zijn, Anne-Marie. Jouw ouders zijn niet meer te samen. Kwamen er samen niet doorheen. Jouw zussen moeten er aan denken. Je vader woont nu dus alleen. Ik vraag mij af wat jij zou zeggen Van jouw ouders driest gedrag Zou jij boos de trap opstampen Of accepteer jij het gelach? Anne-Marie, Anne-Marie Het is niet eerlijk dat ik jou op deze wereld niet meer zie dat ik nooit voor jou kon zijn, zag nooit jouw eerste stap. Jouw rapat zo knap, je rijbewijs, je huwelijksreis. Voor jou zal dit nooit zijn, Anne-Marie. Het is niet eerlijk dat ik jou op deze wereld niet meer zie. Dat ik nooit voor jou kon zijn, zeg nooit jouw eerste stap. Jouw rapportje op knap, je rijbewijs, je huwelijksreis. Voor jou zal dit nooit zijn, Anne-Marie. Ook een hele mooie ode aan je dochter. Dank je wel, Toon. Uh, we gaan zo nog even met je praten over de muziek die je maakt. Maar we hebben natuurlijk ook nog even muziek wat nog uh, ligt hier bij uh, Alternative FM. Deze heren kwamen ook een tijdje terug bij ons uh, langs. Ze komen uit Haarlem. De een is een zingende postbode en de ander die wil nog wel eens wat, uh, wat dichten. Dat heeft hij uh, vanavond nog gedaan op Facebook. Je hebt het over Van Malta en De Leveren. En hier is de plek in de zon.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 alles schrikken van, is het al zover? Ja, gezelligheid kent geen tijd. Uh, dat waren twee nummers achter elkaar. Uh, drie nummers zelfs. Uh, we hadden uh, onder andere Van Malta en De Leveren met uh, Black in de Zon. Daarachter kwam Fabiana Dammers met Under Milkwood. En als laatste hoorden we Halfway Station. Zij hebben in Parijs goede zaken gedaan. Want uh, ze zullen binnenkort ook uh, daar nog eens een keer op een festival uh, gaan uh, optreden. Uh, dat heeft alles uh, te maken met een aantal stemmen die ze geronzeld hebben. Nou, dat hebben ze goed gedaan. En uh, dus was dat uh, de reden waarom wij ook uh, dit mooie winternummer, The Great Beyond uh, hebben gedraaid. Het nummer dat is eigenlijk al vanaf september 2014 al te horen. Nou, we hebben Toon nog uh, zo, uh, zo bereidwillig uh, weten te krijgen dat hij nog twee nummers uh, gaat, uh, gaat horen of laten spelen hier uh, bij ons uh, bij Alternative FM. Toon, welke twee nummers uh, ga je nog uh, laten horen? Ik ga uit uh, mijn levensmotto het lied van alles spelen en uh, het uh, stuk over de zoon die ik nooit gekregen op, heb, God gloeiende David. Ja. Oké, okay, laat maar horen. Als kind zocht ik nooit grote dingen. Nee, brandweerman was nooit mijn doel. Ik speelde nooit kruif op straat bij het voetbal Was enkel bezig met gevoel En ook als tiener geen grote auto Een carrière was niets voor mij Ik had geen oog voor geld en beelden Want elk bezit gaat ooit voorbij Wel kon ik dromen over de liefde en schreef gedichten over ogen zo blauw. Ik zocht een woord, een lied van alles. Een lied welk de wereld horen zou. Ik zocht een woord, een lied van alles. Een lied welk de wereld horen zou. Dat lied dan is geschreven Mijn wereld gevat in woord en muziek Is er dan iemand die het wil herkennen Die mij dan zegt jij bent uniek Daarmee herinner ik mijn angst weer Die ik als kind toch zo goed ken Stel dat niemand ooit mijn lied hoort Niemand zal horen wie ik ben. Dan zal de wereld dus niet weten. Wat ik zou doen met haar domein. Mijn lied van alles zal nooit klinken. Mijn lied van alles zal nooit zijn. Dan zal de wereld dus nooit weten. Wat ik zou doen met haar domein. Mijn lied van alles zal nooit klinken Mijn lied van alles zal nooit zijn Mijn lied van alles zal nooit klinken Mijn lied van alles zal nooit zijn Je bent een geweldig publiek. Vooral ja. Martijn met zijn hm-touchbroeken. Ja, ja, ja, dat zal hij nog wel een tijdje te horen krijgen, denk ik, als ik het zo uh, mag horen. Uh, het uh, tweede nummer uh, van David. dit uh, blokje, David. We jaartje samen. Dus wij beramen, ja wij beramen hoe de wereld worden gaat En die wordt mooier, zoveel voltoider Als er een vent met onze genen op staat Doch vriendinnen, die zijn al binnen Die zijn al binnen en het is slechts één kant Er moet nog meer zijn, van jou en ook mijn Anders blijft jouw lijn onbemand Hij geboren was, waar is David nu gebleven? David is verdwenen omdat hij nooit was. Het is mijn leiding, ik breng de tijding, ik haak de knoop door, het is voor mij gedaan. Zou met je treuren, maar het moest gebeuren. Het lijkt mij beter voor ons bestaan. Het zou mijn meiden ook niet verblijden. Ze niet verblijden dat ik ze delen moest. Zij zijn ondeelbaar, ontzettend kostbaar. Zou ze bedriegen en dat voelt niet goed. Waar is David nu gebleven? David is verdwenen voordat hij geboren was. Waar is David nu gebleven? David is verdwenen omdat hij niet was. Ik moest gaan kiezen. Ons niet verliezen, ons niet verliezen in een fout besluit Ik zal je troosten, op toekomst proosten Op toekomst proosten en wij komen eruit Waar is David nu gebleven? David is verdwenen voordat hij geboren was Waar is David nu gebleven? David is verdwenen omdat hij niet was Verdwenen voordat hij geboren was. Allemaal. Waar is David nu gebleven? David is verdwenen omdat hij niet was. Laat je horen antwoord. David is verdwenen voordat hij geboren was. Waar is David nu gebleven? David is verdwenen omdat hij niet was. Ik denk dat David wel degelijk aanwezig was. Uh, hij zal hier ergens ongetwijfeld hebben rondgezworven. Uh, dat zal ongetwijfeld wel. Uh, dat was Toon van Mil. Wij gaan uh, nog even wat uh, muziek draaien. Gabi, of Gabi lieve van Waveren. Ook zij gaat uh, hier uh, volgende maand in april zelfs. Het is uh, nu nog februari, maar in april gaat zij komen. En dan... Uh, Zullen we ook van haar werk horen. Maar zij heeft ook een Nederlandstalig nummer. En dat gaan wij nu laten horen. Hier dus zoals je loopt.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 Dat was hem. Uh, dit was uh, het uh, verhaal zoals uh, dat bij mij destijds ook uh, binnenkwam. En dat was ook de reden waarom we hem hebben uitgenodigd. Of hij ook uh, bij ons uh, langs wilde komen. Uh, Toon van Miel. Uh, hij heeft uh, hier uh, achter nummers uh, laten horen. Dus ik uh, ga eens dus even kijken of Marcus uh, zo dadelijk nog eventjes hem uh, kan strikken voor de. Uh, hier en daar nog even wat, wat naam uh, Gaan we dat uh, doen? Ja, vast wel. Maar dan kan ik nog even wat uh, muziek uh, draaien. Dus uh, dat uh, gaan, we dan nog, uh, gaan we dan nog eventjes doen. Uh, dus uh, ga ik eventjes weer uh, in het, uh, het uh, spelletje even kijken. Wat heb ik uh, er nog meer? Oh, daarvoor had ik uh, nog Gabi Lieve van Wavra. Zij uh, komt in april hier uh, bij ons uh, spelen. Uh, Marcus heeft ook, uh, zo, uh, was ook zo lief om even de website weer een beetje bij te werken. De agenda is zo vol dat we een, uh, amper uh, bij kunnen benen. Dus, uh, dus ja. En ook de laatste uitzending uh, die uh, staat erop. Uh, die uitzending van afgelopen donderdag uh, van Aina Die staat inmiddels ook al op uh, de website. Dus uh, ik ga toch eens even, uh, Marcus even kijken of hij het uh, misschien wekelijks uh, bij kan houden. Wow, dat uh, moeten we kunnen. Dus uh, het programma van, van, van vanavond dat zal een uh, deze dagen, denk ik, ook uh, zomaar uh, erop uh, komen te staan. Nou, deze man heeft inmiddels uh, zijn, uh, zijn EP uitgebracht, heeft lovende kritieken inmiddels uh, in ontvangst genomen. Ik heb het over X en Out On Love can't celebrate seem to win En in IJsselstein staat een huis. En uh, in dat huis zit een winkel. En in dat winkeltje daar, daar worden allerlei muziekinstrumenten verkocht. En dat was uh, ook de aanleiding dat wij uh, vanavond uh, door die uh, tipgever... Kees van Leeuwen, toon van Mil op de grond hebben gehad. Uh, het, uh, was even, uh, het heeft even op zich laten wachten. Maar ik denk dat het uh, wel heel erg leuk is uh, geweest dat je geweest bent. Uh, ik, vind dat, ik vond het leuk. Ik, ik doe het zo graag. Ja? Het is een gezellig station. Maar ik, ik, ik doe zo graag mijn eigen dingetje doen... Hmm. Het heeft niks met geld te maken. Hebben jullie me ooit nog een keer nodig? Ik doe het erg graag. Dat meen ik oprecht. Oké, okay, nou uh, ja, uh, het is ook dat, dat nummer wat, je, uh, wat op uh, de, het, het, de single. Ja, ik blijf zeggen, het doet mij aan een van de streekzangers denken die wij in dit land hebben. En dan denk ik aan G van... Maazakker. Ja. G van Maazakker, ja, dat ja, soort ja. Uh, mensen daar. Doet mij uh, erg sterk uh, jouw manier van, uh, van zingen en de en, en manier van liedjes brengen. Daar doet, hij, uh, doet het mij erg sterk aan denken. Daar word ik graag mee geassocieerd. He. Ja, ja, ja daar, daar, uh, dat, dat, uh, hij heeft ook uh, die, die stem die hij heel erg... En dat, Laat je ook heel duidelijk uh, in dat. Uh, in, ik kan me niet voorstellen dat iemand dan uh, daar in Tilburg heeft gezegd dat hij uh, jouw arrangement irritant vond. Dat, uh, dat, dat kan maar me, dat me dit niet dus voorstellen. Al, uh, deze arrangementen dit is dus door die event Abbing Ja, gevraagd. dat bedoel ik. Maar uh, dan, dan heeft, uh, dan heeft de, de man die toen uh, jouw arrangementen heeft uh, gehoord. Niet die productie van Ever nee, nog Nee, nee nog Dat goed. klopt. Nee, dat klopt. Dus uh, zou ik zou nog wel eens even uh, bij hem langs gaan en uh, zeggen van uh, luister, uh, dit is het arrangement. Uh, nu uh, de, iemand met een professioneel oog nou, naar de bezit op, te kijken. op Advies van Zandvoort FM ga ik er vanavond nog heen en trek ik hem twee keer in zijn oren. Ik zou het maar doen, uh, denk ik, uh, Toon. Want uh, uh, aan de andere kant, uh, nou ja, je hebt een, uh, een, uh, een illustere muziekverleden. Uh, verleden. Uh, ja, zijn er nog dingen op stapel? Dat je, jij, want uh, ik zag iets dat je ook bij uh, andere stations inmiddels ook uh, gevraagd bent om, uh, om te komen. Ik loop veelal de lokale, regionale stations Maar Bij hadden. Ijsselstein ben je ook geweest geloof ik? Bij ben ik geweest, Utrecht ja. ben ik geweest, de Amersfoort ben ik geweest, ja. de EVA. En, en ik vind het leuk, de kleine, als ik heel eerlijk ben, ook daar ja. staan mijn hart. He. Je ja. hebt de grote stations nodig voor de, de, de vlaart, airplay. Maar als we heel, ik denk dat jij dat zelf ook denkt. Eigenlijk ligt lig hier mijn hart bij de kleine dingen. Ik hoef ook niet, dat gaat ook nooit gebeuren... maar ik hoef niet een Ahoy te spelen. Nee. Bij mij voor uh, uh, honderd man in een klein theatertje spelen... met een paar schemelampjes. Uh, dat, dat is waar ik voor ga. Dat is ook wat ik erg fijn vind om te mogen doen. Ja, nou, ik kan met, uh, ja dat, dat hoor ik wel eens ook van meerdere mensen. Hè? Je hebt het fenomeen huiskamerconcerten. Ja. Dus ja. uh, ik, ik, wat je ook zou kunnen doen... zou hem eens eventjes... Een, uh, bij HK concerten of bij uh, Live in Your Living Room. Zou ik ook maar eens eventjes uh, wat, uh, wat laten achterlaten. Ik ga gelijk aan de gang. Uh, dit zijn zomaar even tips op een uh, donderdagavond. Dus, uh, want uh, beide hebben we, we hebben wel eens aan het woord gelaten. Uh, zowel Sandy Deen als... Kees Jong hier. Dus uh, dat zijn de mensen die daarover gaan, onder andere. Dus uh, wat dat gaat, uh, denk ik uh, dat je er wel wat aan zou kunnen hebben. Uh, maar goed, uh, dat zijn uh, voorlopig de agenda. Uh... De agenda. Ik ga nog meer dingen doen. Ik word hoogwaarschijnlijk waarschijnlijk de, uh, de, de hooste de gastheer bij uh, Singer Songwriter concert in Amersfoort in de observant. Uh -huh. Dat is elke laatste. Wat is dat uh, precies? Het is een, een, een, een stadscafé in, in Amersfoort. Het zit ook de gemeente gedeeltelijk in. Die hebben iedere maand de laatste woensdag, als ik het goed zeg, van de maand... Singer-songwriters-avond. Ja. Waar mensen van het conservatorium... Of van de rockacademie... of gewoon lokale talenten daar hun ja. dingen komen doen. En daar ja. kom ik iedere maand... op die laatste woensdag van de maand... een paar stukken spelen en dat ga ik presenteren. En daar... Het ja, is heel leuk om dat te mogen doen. Zoiets bijvoorbeeld kom je tegen... Ja, wat ga ik nog meer doen? Uh, ja, ik, mag, ik ben wat dingen bezig die ik niet altijd mag zeggen. Maar de nee, grootste plannen de, de, en dingen. Ja. Mijn nieuwe single wordt vanaf deze de, de afgelopen weekend geplukt op de, de nationale radiostations. Oh, ja. Niet verder dan tot hier. Ja. Ik heb een officiële manager sinds vrede week maandag, die deed al wat de, de, de, off-the-record. Gaat hij ook uh, achter jou aan als ja. het gaat om uh, jou aan de man te brengen bij de, ja. bij de, bij de radiostations, de, de 538's ja. of de, de 100% Want ik denk met het laatste dat 100% ja. NL, dat, dat zou wel iets ja. moeten, moeten zijn voor, ja. Ja. voor jou. Hij is een de, de professioneel plugger, dat is ja. zijn, zijn werk geweest, dat is het nu nog, maar hij doet er nu ook een management- en boekingsbureau bij, Play ja. Music in Almelo. Ja. En die, die begeleidt me ook met website, dingen, kleding, dingen. Toch een, een format vinden. Een soort imago. Uh, van, ja, maar wel je ja. bij jezelf blijven. Maar de, uh, je, sommige ah, dingen kan je niet doen. Ik, ik bedoel, als je, zoals uh, jij uh, zei over Martijn dat, dat hij zijn overhemd uit zijn broek had. Uh, maar... Uh, de mensen die op die webcam zitten mee te kijken, Toon van Meel had het ook hoor, dus... Uh... Jullie mogen blij zijn dat ik wat aan heb vandaag. <laughs> ben jij ook al iemand die onder de douche uh, tot de, de, de mooiste in, in interessante songs Want Ook dat vind ik wel eigenlijk leuk. Ik doe, ik doe Hoe leukst, schrijf jij in... Uh... Ik doe de leukste dingen onder de douche, maar dat moet ik maar, dat kan niet, ja. nee, nee, nee, nee, maar gewoon, nee, maar... Het, het kan op de gekste momenten kan het ergens ontstaan zo'n uh, is heel songtje. apart, ja? de, de, de zaterdagavond na 12, dat is voor mij. Ja. Dan ligt mijn vrouw op bed en daar gebeuren de meeste dingen. Ja. En het gaat altijd ergens over. Ik kan niet zomaar een liedje schrijven. Nee. Er moet iets leuks, iets liefs... Heel stom, daar heb ik nog een, een klein minuutje. Ja, dat is, ik zit met mijn vrouw op een terrasje. De, de, we waren in het bos aan het wandelen. Midden in het bos een terrasje. Ja. Uiteraard een bokbiertje ja. genomen. Ja. En daar staat een betonnen hertje op ware grootte. Van beton, een ja. En er komt een kind naartoe. En die, uh, die, die hangt om de nek van dat de betonnen hetje. En die ja. geeft dat een kus. En die zegt... Ach hetje, sta jij hier te slapen? Ja, ja, ja. Dan ja, komt ja. het liedje eraan. Dat kan Ja, dan ja, dat is kan. <laughs> zo'n mooi moment. Een kind die om zo'n hetje heen hangt. Ach, sta jij hier te slapen? M moeten we ook meer lief zijn in deze wereld? Nou, de, dat is voor mij het bewijs. dat Ik heb wel eens moeite met de wereld. De, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. De, het bewijs dat de mens goed geboren wordt. En niet slecht geboren. Dat maar geloof nou, ik waar? ook. Dat geloof ik ook. Geloof ik heilig. Dat ja. zijn mooie woorden, Toon. Om, ja. uh, om mee af te sluiten. Ik vond het leuk dat je geweest uh, bent. Ik vond het erg leuk om hier te mogen zijn. Ja. En erg, gewoon geweldig dat dit soort stations bestaan. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, ik zou zeggen, zeg het door. Geef het door. Gaat zeg... het zeker doen. Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, dat, was, uh, dat was Toon van Mil. Uh, we hebben nog uh, een paar minuten. Ook voor uh, de, de werken van de mensen. Die, uh, van eentje die er zeker komt. Want die komt namelijk volgende week. Dat is Erik de Vries. En dit is Close to Home. This Die vorig jaar uitgebracht in 2014, het begin van 2014. En hij zal volgende week hier zijn. Uh, voor de rest uh, komt Andy, komt ook. 12 maart is dat uh, de, de daaropvolgende uh, dan. Uh, dat is dan eventjes twee weken vooruit uh, kijken. Maar ik, uh, misschien dat ik eventjes stiekem al uh, nog eventjes... Uh, de agenda er nog even gauw bij pak voordat wij... Uh, echt moeten afsluiten. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Slowdown De Sun komt. Dat is, uh, dat is vrij nieuw. Dirty Colors komt uh, nog een keer terug. Tessa Villiers. Zij uh, werkt onder andere samen met... Uh, met Arianna en met Aina. En Sebastian Benjamin. Dat zijn de, de eerste volgende die, uh, die gaan komen. En ja, Marcus. Het uitzending zit erop. Dus uh, we zouden bijna zeggen weer... Uh, tot volgende week. week. He, dat hebben we een lange tijd niet uh, gedaan. Maar goed, uh, dat is uh, wat, wij, uh, wat, we de, wat we de komende tijd uh, gaan doen. Ik uh, sluit af. Dat is uh, met Julius. En dat is dat nummer Kevin. It Up. Wat ze vorige week hebben uh, gepromoot in People's Place. Dag.